6 uur, Freddy van Tyne met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft opnieuw ingestemd... met het vrijgeven van ruim een miljard euro aan Libische tegoeden. Het geld was ondergebracht bij Britse banken. Vorige week stemde de Veiligheidsraad al in... met het beschikbaar stellen van ruim een miljard euro aan tegoeden... die door de Verenigde Staten waren bevroren. VN-chef Ban Ki-moon zei gisteren dat hij zo snel mogelijk... hulpverleners onder VN-mandaat naar Libië wil sturen. Amnesty International zegt dat in Syrië de afgelopen maanden zeker 88 mensen in gevangenschap zijn overleden. Meer dan de helft van hen lijkt te zijn gemarteld. Dat zijn er veel meer dan in eerdere rapporten van Amnesty. Onder de slachtoffers waren ook kinderen. Volgens Amnesty heeft de stijging van het aantal doden te maken met de protesten van de afgelopen maanden tegen het regime in Syrië. Op de A20 is gisteren mogelijk opnieuw een auto beschoten. Er sneuvelde een autoruit bij Nieuwekerk aan de IJssel. De exacte oorzaak is nog niet vastgesteld. Eerder op de dag sneuvelde de achterruit van een auto op de A4. Het aantal incidenten staat nu op 37. Mogelijk zijn er meerdere snelwegschutters actief. Op de luchthaven van Miami is een man aangehouden met zeven slangen en drie schilpadden onder zijn kleding. Hij had de reptielen in nylon zakjes vastgenaaid aan de binnenkant van zijn broek. De smokkelaar liep tegen de lamp toen hij door een lichaamsscan moest. De slangen en schilpadden zijn in beslag genomen en de man is gearresteerd. Jaarlijks wordt er voor zo'n 7 miljard euro aan exotische dieren gesmokkeld. Michaela Krajicek en Arangsta Rus hebben op de US Open de tweede ronde bereikt. Rus moet het nu opnemen tegen de nummer 1 van de wereld, de Deense Caroline Wozniaki. Bij de mannen werd Josse Houta uitgeschakeld. Het weer. Vandaag kan in het noorden nog een lichte bui vallen. In het zuiden blijft het droog en is er ook wat zon. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio in journaal Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is woensdag 31 augustus, het officiële einde van de zomer van 2011. En u dacht dat hij nog moest beginnen. En bedankt. Schiedam zit zonder burgemeester, en wethouders. Het hele college is nu definitief weg. Straks een verslag van de raadsvergadering van gisteravond. Hoogleraar Integriteit. Hans van den Heuvel noemt het optreden van burgemeester en wethouders een klassiek geval van verkeerd handelen. We spreken hem na half acht. En de politie heeft geen zicht op de verleende wapenvergunningen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Vanochtend de reacties daarop van Janine Hennis Plasgaard van de VVD en Ronald van Raak van de SP. Antje jaap bezocht de overvolle ziekenhuis in Tripoli, hoort straks een verslag. Shell trekt zich niet uit eigen beweging terug uit Syrië, maar misschien komt er wel een Europese olieboycott. Over nut en noodzaak daarvan praten we met Egbert Wesseling van IKV Pax Christi. Marco Kroon, drager van de militaire Willemsorde, is speciale genodigde op het afscheid van Amerikaanse generaal David Petraeus. We bellen zo met Kroon, die al in Washington is. Het volgt me niet register tegen internetreclame is overbelast. Presentatie van Mario Been als trainer van Racing Genk. Een succes van de Nederlandse tennisvrouw. De eerste ronde van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 Deel van de Libische hoofdstad Tripoli zit zonder drinkwater. Troepen van Gaddafi hebben de waterleiding van hun bolwerk Sirte naar de hoofdstad afgesloten. Daardoor krijgen sommige wijken sinds een paar dagen maar een derde van de normale hoeveelheid kraanwater. Ook zijn er te weinig medicijnen en brandstof, maar internationale hulp is onderweg. So, we brengen in approximately 20 tons, that's uh, 88 cubic meters of mainly medical supplies. Also... 2.000 liters of diesel, 2.000 liters of petrol... en ik denk equivalent in uh, fresh drinking water as well. Een schip vol hulpgoederen meer dus aan in de haven van Tripoli... zegt artsen zonder grenzen. Het is nog de vraag of dat genoeg is. Ondertussen gaat de strijd om Libië onverminderd voort. Afrikaanse huurlingen worden massaal gearresteerd en vastgehouden. Ze worden ondervraagd om informatie los te wekken. Er wordt gevraagd of ze door Gaddafi zijn ingehuurd en of ze wapens hebben gekregen. De Nationale Overgangsraad heeft een ultimatum gesteld aan de Gaddafi-aanhangers. Uiteindelijk zaterdag moeten ze zich overgeven. Daarna zullen de steden waar die aanhangers zich ophouden met geweld worden ingenomen. We rukken op, maar wacht op het bevel van onze superieuren, zegt deze opstandeling. Steden met Gaddafi-aanhangers worden momenteel door de opstandelingen omsingeld. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Dat klopt, als een best. Maar we gaan even door met het nieuwsoverzicht. Amnesty International zegt dat in Syrië de afgelopen maanden... zeker 88 mensen in gevangenschap zijn overleden. Meer dan de helft lijkt te zijn gemarteld. Alle doden vielen tussen april en augustus. Volgens Amnesty zijn het er normaal gesproken veel minder... We well, usually yeah usually we'd look at about five people dying in custody in Syria every single year and we're looking now at 88 people having died in custody since, uh, since, since April. Um, and those people have all died in circumstances which are suspicious to say the least onder de doden waren tien kinderen de jongste was 13 jaar volgens amnesty heeft de stijging van het aantal doden in gevangenissen te maken met de protesten van de afgelopen maanden bij de protesten van gisteren vielen zeven doden. Zes in Dara en één in Homs. De gemeente Schiedam zit in een bestuurlijke crisis... nu alle wethouders zijn opgestept. Aanleiding is het vernietigende rapport van het bureau... Integriteit Nederlandse Gemeente, oftewel Bing... zou een hoop mis zijn met de bestuurscultuur in de stad. Gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering... dienden drie wethouders hun ontslag in. Ik kon het bij deze aan, laat ik het goed zeggen... dat u voor mij morgen op uw bureau... Een ontslagbrief kan verwachten van mijzelf als wethouder van de gemeente Schiedam. De wethouders hadden al eerder laten weten op te willen stappen. Het begon allemaal met misdragingen van oud-burgemeester Wilma Verver. Zij zou zich schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling en machtsmisbruik. De wethouders krijgen het verwijt dat ze te weinig hadden gedaan om Verver te corrigeren. De gewone Schiedammer is de opengetrokken beerput inmiddels meer dan zat. Het is een beerput en het is veel erger als dat we hadden verwacht. Nou, dat hebben ook al vele mensen gezegd. Maar, ik bedoel, in de toekomst moet dit heel anders. En dit gezeven zeur, wat er hier gebeurt en het niveau... dat zal toch een beetje opgevijzeld moeten worden. Hè? Bent u dat niet met me eens? Burgemeester Verver stapte in juni op. De vertrekkende wethouders zullen de komende vier weken... nog wat lopende zaken afhandelen. Opnieuw zijn twee auto's op de snelweg beschoten. Gisteren gebeurde dat. In de middag sneuvelde de achterruit van een auto op de A4... ter hoogte van Leidsendam. en Dam. S'avonds werd op de A20 tussen Rotterdam en Gouda... ook een ruit uit een auto geschoten. Het is al het 37ste geval in een paar weken. De politie neemt de zaak hoog op. U heeft het gisteren nog uh, kunnen zien op de televisie. Iemand die heeft aangegeven dat uh, hij toch vreselijk was geschrokken... en dat het ook maar een haar had gescheeld. Of hij had zijn auto, laat maar zeggen, in de berm... of uh, misschien zelfs uh, tegen een vangrail geparkeerd. En ja, je kunt je dan de, voor, uh, de, de, de, de gevolgen voorstellen. Uh, een zwaar letsel. En Iemand kan daar zelfs natuurlijk wel uh, de dood bij vinden... op het moment dat dat op hoge snelheid gebeurt. De politie heeft inmiddels tientallen tips binnengekregen. Een zilvergrijze Volkswagen Golf is gesignaleerd. En meer dan één schutter wordt ook niet uitgesloten. hoofdofficier van Justitie heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloopt... voor de tip die leidt tot aanhouding van de schutter. Bij een zelfmoordaanslag in de Checheense hoofdstad Grozny... zijn zeker negen mensen om het leven gekomen. Behalve de dader kwamen zeven politieagenten en een ambulancemedewerker om. Een verslaggever van een Engelstalig televisiestation... vertelt hoe de aanslag gepleegd werd. Now this comes after police stopped an individual um to to check whatever they were going to check them for they stopped them for a routine stop and search they then detonated a device they had about them killing themselves and the police officers who were nearby De bom werd dus tot ontploffing gebracht toen de agenten onder auto stonden die ze aanhielden. Volgens ooggetuigen was er na de eerste explosie nog een tweede. Mensen hebben ook geweervuur gehoord. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. In de regio worden geregeld terreuraanslagen gepleegd door islamitische opstandelingen. Het waarnemend hoofd van de Amerikaanse politiedienst voor alcohol, tabak en vuurwapens wordt voor straf overgeplaatst. Reden daarvoor is een undercover operatie die uit de hand is gelopen. De dienst liet duizenden zware wapens bij criminelen terechtkomen in de hoop een netwerk van wapensmokkelaars te kunnen oprollen. Maar de wapens kwamen in handen van Mexicaanse drugscartels. Een betrokken agent deed een boekje open bij CBS News. You were intentionally letting guns go to Mexico. Yes, ma'am. I mean, the agency was. I'm boots on the ground here in Phoenix and telling you we've been doing it every day since I've been here. Verliezen van wapens in Mexico was aan de orde van de dag, zegt de agent. Mexicaanse drugskartels gebruiken de wapens voor moordpartijen. Na kritiek op de operatie en een onderzoek door het Amerikaanse congres... besloot president Obama de politietopman over te plaatsen naar justitie. Een Twitter-record voor zangeres Beyoncé. De aankondiging van haar zwangerschap leverde op een zeker moment... bijna 9000 tweets per seconde op. Ze maakte het nieuws bekend tijdens de MTV Video Music Awards. Ik wil je de liefde die in mij na het eind van haar optreden vreef ze even licht over haar uitgezette buik. Toen was het wel duidelijk. Dat moment bracht dus buiten de zaal ook twitterend Amerika in vervoering. Het oude record stond op naam van het Amerikaanse damesvoetbal elftal. In juli verloren ze de WK-finale met strafschoppen. En dat moment leverde ruim 7.000 tweets per seconde op consumentenvertrouwen van zowel de Amerikanen als de Europeanen... is de afgelopen maand verder weggezakt. In de Verenigde Staten staat het nu op het laagste punt sinds april 2009. De daling van het consumentenvertrouwen gaat samen met het gebrek aan vertrouwen in de politiek. In Amerika is dat flink gedaald door het geruzie over de aanpak van de staatsschuld. Ook de hoge werkloosheid, de verlaging van de Amerikaanse kredietwaardigheid... en de slechte beurskoersen zorgen voor minder vertrouwen. Ik zie dingen you know, recovering incredibly soon. Weinig vertrouwen dus in een snel herstel van de economie. In Europa daalt het consumentenvertrouwen ook sterker dan verwacht. Oorzaken zijn de Europese schuldencrisis en de verwachting dat de economie niet meer groeit. Grootste daling was in Nederland en Duitsland. Beleggers op de Amerikaanse beurs herstelden gisteren snel na dat nieuws over het consumentenvertrouwen de Dow Jones index sloot met een winst van bijna twee tiende procent. De Nasdaq technologiebeurs ging ruim een half procent omhoog. Kijken we nog even naar Japan. Daar is de Nikkei geopend met een licht verlies nadat het vierde. Op rij met winst afsloten. de beurs in uh, schommelt nu rond nul punt. AX trouwens, stond gisteren bij het afsluiten uh, bijna 1% winst. Zo bij het nieuwsoverzicht kunt u nog eens beluisteren via onze website nosnl radio 1 en daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 12 minuten over zes. Space Oddity van David Bowie is door de Amerikaanse illustrator Andrew Kolp bewerkt tot een kinderboek. Het telt 40 pagina's. Eh, het is gratis als pdf te downloaden op de site van de auteur, Andrew Kolb dus. Het nummer Space Oddity flopte in eerste instantie, maar werd alsnog een succes toen de BBC het adopteerde als tune van de uitzendingen over de maanlanding.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 sing countdown engines on three two check ignition and may god's love be with you this is ground control to major Tom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 Het was een space oddity van David Bowie. David Petraeus, voormalig opperbevelhebber van het Amerikaanse leger in Irak en Afghanistan... neemt morgen afscheid in Fort Myers, vlakbij Washington. En hij wilde per se dat de Nederlandse kapitein Marco Kroon op de afscheidsreceptie zou komen. En hij is er, Marco Kroon. Goedenavond voor u. Ja, goedemorgen voor jullie dan in ieder geval. Of Waarom werd u uitgenodigd? Hoe goed kent u David Petraeus? Nou goed, ik heb hem, uh, even kijken, in het jaar van mijn medailleuitreiking, 2009, heb ik hem ontmoet tijdens een lezing uh, die de generaal toen gaf. En toen heb ik hem uh, gesproken. En ja, sindsdien hebben we eigenlijk een beetje contact gehouden. Niet zozeer gewild, maar meer ongewild. Omdat hij het hele proces toen een beetje heeft vervolgd. En, nou ja, ik hoefde jullie niet uit te leggen wat voor proces het uiteindelijk is geweest. Nee, en als een generaal zegt, ik wil dat Marco Kroon komt, dan komt Marco Kroon. Nou, uh, buiten het feit dat ik het best wel een keer een plezierig uh, uitje vind... ...omdat ik uh, alleen maar alleen op de heb gehad en uh, van, van de Ridderode, als ik het zo mag noemen... Mm. Uh, zie ik het ook als een stukje ja, representatie van uh, onze Nederlandse kruismacht, om uh, mezelf te laten vertonen. Ja, nou ik zeg het ook, omdat David Petraeus natuurlijk geen kleintje is, voormalig opperbevelhebber nee, van het Amerikaanse ja, ik, leger? Nee, dat moet ik eerlijk zeggen, ik stond ook echt te kijken van het feit dat ik uh, dus persoonlijk werd uitgenodigd. En uh, ja, daar was ik best wel uh, best wel verheerd uh, ja, u, u zegt, we hadden contact. Uh, kunt u daar eens wat meer over vertellen? Ja, het enige wat ik over kan vertellen is dat hij mij uh, gevolgd heeft en uh, ook het hele complete proces. En uh, op de juiste moment uh, sterk heeft gewenst. En ook nog gefeliciteerd heeft toen de tijd toen het hele. Ja, toen ik vrijsprak had in ieder geval uh, druk bezit. En hij echt geen flauw benul had waarom ik uiteindelijk ben beoordeeld voor die these. Want hier in Amerika is het gewoon heel, heel normaal dat iedereen zo'n ding op zak heeft. Heeft u het tijdens dat persoonlijk contact ook over militaire zaken, over Afghanistan bijvoorbeeld? Natuurlijk, hij is daar in ieder geval de bevelhebber geweest. En ik ben daar een van zijn disciples geweest, als ze zo mag vertellen. Maar ik kan daar niet echt verder op ingaan, natuurlijk. Oh. Als ik dat begrijp. Dat is wel jammer. Ja, dat is zeker jammer. Maar ja, dat moeten we even, <laughs> even bij de fans gaan. Dan kunnen we er ook over praten. Goed. Zeg, dat contact met betrayers, heeft dat nog te maken met zijn Nederlandse roots? Dat, nou, ik denk dat de klik daardoor wel wat makkelijker uiteindelijk is. Ja, is is overgekomen uiteindelijk. En, uh, maar ja, uiteindelijk, ja, waarom die klik zo goed is, weet, dat zult u uh, aan hem moeten vragen. Ik, ik stond uh, nogmaals, ik stond echt te kijken van deze uitnodiging. Uh, hoe ziet uw bezoek aan Washington en Fort Meijers er eigenlijk uit? Wat, wat gaat er gebeuren? Uh, wat exact gaat gebeuren, daar heb ik geen flauw idee van. Dat krijgen we morgen pas te zien vanaf 10 uur. Maar vanaf nu hebben we een uh, kleine rondleiding gehad in het uh, Witte Huis. Uh, Pentagon staat ook nog op het, uh, op het programma. En er morgen natuurlijk een kleine onderhoud met uh, de generaal zelf uh, neem ik aan. Ja, en, en het afscheid van portrayers, hoe is dat? Gaat dat met groot militair vertoon? Nou, zoals ik net al zei, ik heb echt geen flauw idee. Ik, uh, uh, Amerikanen pakken meestal groot uit. Dus ik, ik verwacht wel het een en ander. Maar op zich, uh, wij zijn er ook maar gewoon een van de vele. Een, een van de vele genodigden. Dus uh, ik uh, laat me verrassen. Marco Kroon, hartelijk dank voor het gesprek. Veel plezier morgen dan daar in Washington. Fort Myers is het trouwens als vlak in de buurt bij Washington Legerplaats. Daar wordt het afscheid gevierd. Door de globalisering vervagen grenzen meer en meer. Maar misschien juist daardoor houden mensen op het gebied van bijvoorbeeld de eetcultuur vast aan de tradities en eigen gerechten. Indonesiërs zijn gek op lekker eten en dat hoeft niet per se heel duur te zijn. In Jakarta bijvoorbeeld rijden mensen naar de andere kant van de stad voor een eenvoudige nasi goreng kambien. Of ze maken een lange omweg om die lekkere zelfgemaakte mie te eten in eenvoudige restaurantjes. Correspondent Michel Maas reed mee naar die speciale adresjes. Het is... Hmm. Hmm. Eten, dat doe je in Indonesië buiten de deur. Maar niet zomaar buiten de deur. Je rijdt hier de halve stad door. Het gaat echt niet om haute cuisine hier. Heel gewone gerechten zoals gewoon nasi goreng. Je hebt hier de nasi goreng kambing. Daar rijden ze helemaal voor naar kabun siri. Alleen maar omdat er geitenvlees in de natie zit. Ze zitten ervoor in de rij. Wat is het nou helemaal? Wat beweegt de mensen om hier helemaal naartoe te rijden? Ja, en nakken. Ja, ben je daar? En niet. En Het is lekker, zegt deze man. Het smaakt gewoon anders. Voor de restaurants hoef je het niet te doen. Plastic krukjes, formica tafeltjes en een televisie die veel te hard staat. De sfeer, daar doen ze niet aan in Indonesië. Hier gaat het puur om het eten. Maar dat luistert heel nauw. Vraag het aan Henk. Saya Henki, Henki Chan. Henki Chan is een eter. Miet is mijn hobby, zegt hij. Ja, dit is hobby. Ik eet Mie. Hij zit aan een simpel bakje Mie van Gondong Dia in Chikini. Een heel eind van zijn huis in Tjumpakaputi. Puur voor de smaak. Nargozo's, granadi, boatsandiri, dari, jamandahulu. Dan in een rasa, mijam, asli, jamandulu. Hier maken ze het zelf. Het smaakt hier nog net als vroeger. 40 minuten in de auto is dan niks als het om je te gaan. Hmm, Henkje heeft wel een beetje gelijk. Het is lekker. Hier zou ik ook wel een beetje voor willen omrijden, maar niet te veel. NLS Radio 1 Journaal Sport. Tennister Arantia Rus heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. Ze was in New York in twee sets de baas over de Russin Elena Vesnina. 6-2, 6-4. De volgende ronde treft ze Caroline Wozniacki. En dat is helaas de Deense nummer 1 van de wereld. Voetbal Eliero Elia zal zo goed als zeker overstappen van Hamburger SV naar Juventus. De Italiaanse club betaalt de eh, Duitsers naar verluid 10 miljoen euro. Dat levert de Oranje International een contract op voor vier jaar. Elia mocht gisteren de training van het Nederlands elftal even verlaten... om naar Turijn te vliegen, waar hij medisch werd gekeurd. De aanvaller verruilde twee jaar geleden FC Twente voor HSV... maar is daar inmiddels op een zijspoor beland. Ja. Jan van Halst. Vertrekt als manager Algemene Zaken bij FC Twente. Uh, het vertrek komt als een verrassing, maar Van Hal zelf was er al langer mee bezig. Uh, aan het einde van het seizoen stond ik al op het punt om deze beslissing kenbaar te maken. Nou, toen kwam dat uh, stadionongeval erbij. Nou, dat zijn momenten waar je absoluut niet wegrennen. We hebben heel veel energie in de verwerking daarvan gestoken, ook in de, in de heropbouw. Nou, dat, daar gaat het nou weer op lijken. Uh, we, we krabbelen weer omhoog. En uh, ja, ik vind nou de tijd rijp om, uh, om aan te geven aan een organisatie... Uh, dat, uh, dat ze voor mij een ander moeten zoeken. Van Halsbeleid is sinds 2003 een bureaubaan bij de Tukkers. Een periode waarin de club zich sterk ontwikkelde... en dus zelfs landskampioen werd. Joop Munsterman reageerde teleurgesteld op het vertrek... maar de voorzitter respecteert het besluit wel. Je hebt natuurlijk een, een, een aanduwer misje. Jan is gewoon een van onze uh, key mensen, heb ik net al gezegd. Uh, ja, Jan, Jan is natuurlijk een sterke persoonlijkheid... Uh, heeft zijn televisiewerken bij gaan doen en uh, is, is toch wel uh, uh, een van de uithangborden van, van de FC Twente geworden. Een van de boegbeelden van de FC Twente. Belgisch kampioen Racing Genk heeft uh, gisteren Mario Been gepresenteerd als nieuwe trainer. Hij is de opvolger van Frank Verkouteren die recentelijk naar de Verenigde Arabische Emiraten vertrok. Vorige maand werd Been nog bij Feyenoord weggestemd door de spelers. Nu staat hij dus aan het roer bij een deelnemer aan de Champions League. Het was natuurlijk een schok voor Mario Been. De spelers van Feyenoord, de liefde van zijn leven, moesten niks meer van hem weten. De spelers hebben gisteren en eergisteren de koppen bij elkaar gestoken en Been, uh, gewoon meeste stemmen gelden, weggestemd. Volgens die directie was het kwaad op dat moment geschied. Maar na 47 dagen zonder voetbal heeft Been nu al een nieuwe liefde. Terwijl Mario Been in het stadion zijn nieuwe schoonfamilie De Hans schud, vragen supporters buiten het stadion zich af. Wat voor vlees ze in de Kuip hebben gehaald? Uh, in de Genkse Kuip dan, in dit geval. Ja, ik ken hem ook niet zo goed. Ik heb wel gehoord dat hij goed met de jeugd kan werken. Ja. En, ja, dat is een voordeel hier, want er zijn veel jeugdspelers. Ja, ik hoop dat het goed gaat uitgaan. Dus je dacht eigenlijk, uh, Mario Been, uh, wie is dat? Ja, ik heb wel van gehoord van bij Feyenoord en zo. Van de 10-0 natuurlijk. Die Nederland, ja. ja. En dan ervoor nog bij NEC, geloof ik. Of bij Waalwijk. Ja, NEC. erg succesvol geweest. Ja, bij die jeugd vooral. Europees voetbal gespeeld? Uh -huh. Ja, dus met die jeugd hier vooral, ik denk wel dat hij goed gaat uitgaan, ja. Goed, tijd om zelf ook maar eens aan te bellen bij die nieuwe liefde van Mario Been. Is dit de hoofdingang? Ja. Is, is dit de hoofdingang? Ja, dat is de hoofdingang, ja. ah. Het is even goed zoeken in het stadion, maar daar in het perszaaltje... daar zit Mario B. dan naast algemeen directeur Dirk de Graan. Dit Ja, het geld beginnen. Hè. Maar goed, aan deze liefde kwamen natuurlijk handtekeningen te pas. Maar tortelduifjes zijn het hoor, deze twee. Mario Been en Racing Genk. Ja, ik ben ongelooflijk blij dat ik de kans krijg... om bij deze mooie club aan de slag te gaan. En als ik de eerste reacties merk, zowel bij onze Noorderburen... Als hier in België ben ik heel tevreden dat wij met Mario Been onze nieuwe coach vandaag kunnen voorstellen. Ja, geweldig. Ja, dit, is, uh, ja, dit is iets moois als je natuurlijk thuis zit en uh, je weet hoe ik in elkaar zit als coach. Je wil alleen maar één ding en dat is op het veld staan met spelers en dat op dat moment niet kan. Ja, dan ben je natuurlijk zeer verguld als een club als, uh, als Racing Genk voorbij komt. Ook nog eens met het toetje van, uh, van Champions League dus. Ja, hier staan een zeer tevreden trainer. Ja, ik denk dat wij vrij systematisch te werk gegaan zijn. We hebben een profiel opgesteld dat nauw nou eigenlijk met hetgeen dat Frank Verkouter niet betekent heeft voor ons. En dan hebben wij daarover een lijst opgemaakt op basis van de mogelijke... Trainers die er vrij waren en uh, Mario was toch eentje die daar uh, heel nauw bij aanleunde bij het profiel dat we zochten. Ja, want wel, wat waren de vereisten in dat profiel? Oh, ik kan u wel een tiental punten opnoemen, maar uh, wat mij betreft is het belangrijkste de gretigheid. De manier waarop dat hij ook graag met jeugd werkt en vooral uh, nogmaals die, die gretigheid om terug aan de slag te gaan. Zijn professionele kennis, zijn ervaring. Ik denk dat, uh, dat heel wat punten uh, daarbij aansluiten op wat wij zochten. En ik kon van de Racing Genk-fans al eerder horen dat hij 10-0 tegen PSV is blijven hangen, hier dus ook in België. Maar verder gaan de supporters toch al met een vrij open mind deze nieuwe periode in. Uh, persoonlijk ken ik hem niet, Mario Bin. Ik heb juist op de uh, gelezen dat hem Feyenoord-Nek heeft getraind nog, maar van de rest kan ik daar niks van zeggen. Helemaal niks? Helemaal niks. Ik ken hem niet. Wat heeft deze club nodig? Wat heeft deze spelersgroep nodig? Een trainer, een goeie. Alleen. Ene die de groep terug aan het werken krijgt. Nee. Zoiets, zo in de Astra hebben ze terug nodig. Je weet maar nooit wat de supporters gaan verwachten, de supporters van Racing Genk... na de succesvolle tijd van Frank Verkouteren, Die onder meer de ploeg naar de landstitel bracht vorig jaar. En daar zit hem dan meteen een van de moeilijkheden in voor Mario Been. Ja, maar iemand moet het doen. Dus uh, dat zou voor die anderen net zo lastig zijn als voor mij. Maar uh, ik weet dat Frank het uh, uitstekend gedaan heeft hier. Uh, kampioen worden en uh, de Champions League uh, bereiken. Ja, dat is niet elk jaar weggelegd. Hè. Daar, uh, zo eerlijk moeten we ook zijn. Maar goed, wij gaan gewoon onze stinkende besten om zo dicht mogelijk daaraan te benaderen. En wie weet waar we dan uitkomen. Het kan raar lopen, zo zomer. Aan de kant gezet worden door je oude liefde. En dan binnen anderhalf maand een nieuwe liefde vinden. Ja, maar zo zit de voetballerij in elkaar. Het is van de ene uit de de andere uit. Dus nee, daar kijk ik niet meer gek van op. Mario Been is een verbinding is aangegaan voor een jaar. En kan op 9 september debuteren. Uit bij Sint-Truiden.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 zijn er veel meer dan in eerdere rapporten van Amnesty. Onder de slachtoffers waren ook kinderen. In de Amerikaanse staat Vermont is door het leger een luchtbrug geopend voor voedsel en water. In de staat zijn ten gevolge van de tropische storm Irene door overstromingen meer dan 200 wegen afgesloten of zelfs helemaal weggespoeld. Autoriteiten waarschuwen dat het water nog niet overal zijn hoogste punt heeft bereikt. En op de A20 is gisteren mogelijk opnieuw een auto beschoten. Sneuvelde een autoruit bij Nieuwekerk aan de IJssel. De exacte oorzaak is nog niet vastgesteld. Het aantal van dergelijke incidenten op snelwegen in de afgelopen weken staat nu op 37. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Er zijn wolkenvelden met langs de kust een enkele lichte bui. In het binnenland komen opklaringen voort met heel plaatselijke mistbank. Middag is het rustig weer. In de noordelijke helft van het land is er vrij veel bewolking met kans op een plaatselijke bui. In het zuiden zijn er ook zonnige perioden en daar wordt het net wat warmer. De middagtemperatuur komt uit tussen 17 graden op de wadden en 21 graden in het zuidoosten. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond blijft het in het hele land droog en klaart het langzaam op. De temperatuur daalt komende nacht naar een graad of acht en in het binnenland ontstaan een aantal mistbanken. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. Het wordt ook iets warmer met gemiddeld 20 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie... met files op de A12, Duitse grens, richting Arnhem. Drie kilometer voor knolpunt Waterberg. Op de A15 richting Europoort rijdt het langzaam over twee kilometer... tussen Hoogvliet en Spijkenisse. en Nissen. En nog een korte file op de A20 naar Hoek van Holland. Daar staat bij Rotterdam Centrum twee kilometer. Het is twee minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Gaddafi is nog steeds niet gevonden. Nog steeds niet boven water. Maar de strijd in Libië lijkt wel bijna gestreden. laatste obstakel voor de opstandelingen is Seerte. Dat nu langzaam wordt ingesloten. Onder verslaggever Thomas Edbrink is nog altijd in uh, Libië. Uh, Thomas, je gaat nu onderweg naar Tunesië, het land uit. Verwacht je dat eigenlijk zonder problemen te kunnen doen? Ja, in principe wel. En dat... Dat schetst ook wel de situatie hier in, uh, in, in Libië. Um, er is nog maar één stadje wat nog in handen is van uh, Gaddafi-getrouwen. En uh, ja, daar hebben de rebellen dan heel mooi een soort omleiding omheen gemaakt. Uh, die we dan ook hopen te nemen natuurlijk. Maar uh, dat laat dus zien dat uh, je kan dus niet tegenwoordig van Tripoli naar de Tunesische grens rijden. Dat was eigenlijk het gebied wat, wat op het laatste moment in handen was van uh, pro gaddafi troepen, Maar nu kan je daar dus gewoon heen. Uh, en uh, ja, dat laat dus zien dat het, uh, dat het land grotendeels in handen van de rebellen is. Ja, En, en die rebellen, de opstandelingen, hebben nu een ultimatum gesteld in Seerte. Hè, dat laatste bolwerk van Gaddafi getrouwen. Als ze zich niet overgeven, gaat het opstandelingenleger tot de aanval over. Worden de burgers van Seerte daarbij ontzien? Wat weet jij daarover? Of worden die ook beschouwd als Gaddafi-aanhangers? Ja, ik denk dat dat wel een heel, heel, heel belangrijk punt is. Um, uh, iedereen... Ja, stelt hier de burgers van Seerte gelijk natuurlijk aan, aan maar zeggen, het leger van Seerte. Iedereen, iedereen zegt van ja, de mensen in die stad, allemaal ook Gaddafi aanhangen. Dus het wordt een belangrijke test ook voor het rebellenleger. Uh, hoe ze gaan gedragen, de hele wereld kijkt natuurlijk mee. Um, uh, gaan ze zich uh, wel volgens de internationale uh, mensenrechten daar, uh, daar, daar gedragen. Nou daarom is het doel ook van de rebellen. Om in principe uh, de stad niet, niet in te nemen. Maar door middel van, van overleg tot een soort van vergelijk te komen. Dat mensen daar hun wapens op geven. Thomas laatste nieuws uit Libië is dat uh, Gaddafi's zoon Saadi zich zou willen overgeven. Uh, heb jij daar al iets over gehoord? Nee daar heb ik niks van gehoord. Uh, voor mij is nog steeds het laatste nieuws net als wat, wat denk ik andere mensen ook wel. Dat laatste nieuws. Dat krijgen we dan even niet meer mee, Thomas. Nee, die verbinding lijkt verbroken. Gaan we nog even proberen te herstellen. Als dat lukt, hoort u Thomas. Het brengt zo dadelijk weer. Eerst maar eens even naar het rookverbod. Pakjes pakje sigaretten zijn sinds de invoering van het rookverbod in 2008... nooit echt helemaal van tafel geweest in de cafés. Daarom heeft minister Schippers de boetes op overtreding van het rookverbod verdubbeld. Sinds gisteravond kan een kroegbaas een boete van 600 euro tegemoet zien. Joost van de Kerkhof zocht in Den Bosch uit... of de café-eigenaren nou onder de indruk zijn van die hogere boetes. Ja lekker makkelijk Maak maar een reportage over de verdubbeling van de boetes Bij overtredingen van het rookverbod Kopje thee, dankjewel uh, In je eigen stad Want dan weet je wel uh, hoe dat gaat uh. Ja, dat weet ik ook wel In het café waar ik nu zit Daar wordt gerookt Maar de eigenaar, al wat van thee zal het er moeten zijn Rooibos. Bos ja. praat heel zachtjes, de eigenaar hij heeft me wel alles verteld over hoe het werkt. Maar wil daar niks over eh, hardop zeggen. Van die moderne zakjes zijn het dan. Eh, zo, opgemaakt. Voordat ik zijn verhaal vertel, maar even een stukje verderop eh, in, de, in de stad. Een groot café vertelt het verhaal over het rookverbod. Er zijn er drie, als bakker. Maar we staan op het randje. Die staan buiten, hè? Ja, klopt, ze staan buiten inderdaad. Ja, ze mogen helaas uh, niet meer binnen hè? sinds een aantal, aantal jaren. En uh, ook bij ons niet helaas. Alleen uh, buiten op het terras. Ook je zelf? Nee, ik rook zelf niet. Nee. nee, maar ik heb er ook geen moeite mee. Het is uh, ja goed, het is toen aangespannen door een aantal uh, mensen die in de horeca werkten dat ik rookt werd. En uh, ja, ik denk dat het een beetje bij elkaar hoort uiteindelijk, een café en roken. Maar uh, ja, goed, ik heb er zelf geen problemen mee, maar ik snap best dat mensen er misschien wel problemen mee hebben. Maar ja, toen de microfoon uitging, werd er toch echt verteld dat er s'avonds in het weekend wel gerookt wordt. Daarom, om het netjes te houden... en dat heb ik ook met die mensen van het café afgesproken... geen namen, maar er wordt wel gerookt. Café verderop. Er wordt geen alcohol geschonken aan een jongere dan 16 jaar. En geen sterke drank als je jonger dan 18 bent. En een sticker dat er niet gerookt mag worden. En hier geen asbakken. Hier wordt ook niet gerookt? Nee hoor, hier wordt niet gerookt. Nee. En waarom niet? De boetes... Voornamelijk keurig voor is hier al een keer geweest. We hebben ook een waarschuwing gehad. En ja, dat, we zijn een start in de starten onderneming, we zitten hier nog niet zo heel lang. Dus uh, nee, voor ons gaat dat niet gebeuren. Dan nee. nou, lopen ze naar de overkant. Ja, dat is dan zo. Dat is een keuze uh, die we hebben gemaakt, die we hebben overwogen. En ja, we moeten keuzes maken. En ja, het gaat bij ons gewoon niet gebeuren. Met helemaal mensen die lunchen, dat is gewoon niet handig. Dan zitten ze midden in de rook. Het is alleen in de avond is het gewoon echt vervelend. Want net wat u zegt, ze steken wel over naar de kroegen waar het wel mag. Ja, dat is het risico ja, van ons. Ja. En nou die boetes hoger worden, uh, is dat helemaal niet meer aan de orde? Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee, voor ons niet. Tja, nou wordt er wel gezegd dat er hier toch ook gerookt wordt... in dat café waar ik, waar ik net vandaan kom. Nou ja, dat zou geklikt zijn. Er is een kliklijn. Clean Air Nederland heeft zo'n lijn. Daar staan de meeste cafés op. Het café aan de overkant in ieder geval, daar wordt gerookt. Maar daar hebben ze te druk om, om met me te praten. andere cafés... We hebben ook niet zoveel zin om erover te praten. En hier in dit café is dus ook niet. Er wordt gerookt, er wordt gedronken, er wordt gebiljart. Maar over het rookverbord wordt niet hardop gepraat. Er wordt wel wat gezegd over de telefoonlijn eh, die er is. Als de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit eenmaal hier in de stad rondloopt... en één iemand bekeurd heeft, dan belt hij snel iedereen op... En dan uh, is er zo'n telefoonroute die gevolgd wordt en is alles, uh, is alles schoon uiteindelijk. Dan lijkt het alsof er hier in de bos helemaal niet gerookt wordt. Een half jaar geleden werd hardop gezegd dat ze allemaal gingen roken, dat ze het rookverbod aan de laarzen gingen lappen. Dat gebeurt ook, maar erover praten, dat doen ze niet. Maar ondanks dat hebben ze wel plezier. En roken vrolijk door. Joris van der Kerkhoff was dat vanuit Den Thomas Elbrink weer aan de telefoon vanuit de Libië-verbinding viel net weg, maar die is hersteld. Thomas, je vertelde al, uh, het is redelijk rustig in het land, het is alleen Sirte nog waarom gevochten wordt... en waar Gaddafi-aanhangers um, nog iets in te brengen hebben. Nu heeft de NAVO gezegd nog even in Libië te blijven, officieel, om de mensen te beschermen. Is dat dan wel nodig? Um, ja, in, in principe kan ik me voorstellen dat het inderdaad niet meer nodig is. Maar aan de andere kant, uh, ja, die stad Sirte is nog niet gevallen en er zijn ook door het hele land... ...toch wel kleine plekjes met de pro-Gaddafi aanhangers. De rebellen hebben natuurlijk heel veel gehad aan de luchtsteun van, uh, van de, van de NAVO. En daarom, uh, daarom zullen ze daar ook nog wel even uh, gebruik van willen maken. Er is bijvoorbeeld nog de stad Sheppa in het, uh, het, het zuiden. Dat is ook bekend is belangrijk, gaat naar bolwerk. Ja, dat, dat is dan natuurlijk een plek... waar de NAVO uh, wellicht ook zou kunnen gaan bombarderen. En je zei ook eventjes net um, dat je ook benieuwd bent... hoe de opstandelingen zich zullen gaan gedragen daar in Seerte. Hè, dat laatste bolwerk. Um, want er zijn berichten over misdragingen van opstandelingen elders in Libië. Wat, wat zijn jouw bevindingen? Uh, dat valt mij toch om heel eerlijk te zijn wel mee. Kijk, het is natuurlijk oorlog en waar gehakt wordt, vallen uh, helaas volgens de mensenrechtenorganisaties ook Spaans. Maar als je over de hele bekijkt, dan, dan worden de, bijvoorbeeld de gevangen genomen pro-Gaddafi-soldaten goed behandeld. Ik was in een uh, ziekenhuis een paar dagen geleden en die, uh, uh, daar, daar lagen de Gaddafi-aanhangers in een ja, geairconditioned uh, ge ruimte met Filipijnse zusters uh, om, zich, uh, om, om zich heen. En er waren gewoon rebellen aanwezig die met ze spraken... Um, Natuurlijk, er, er, er, zijn een paar, er zijn verhalen van executies en ik heb totaal geen overzicht. Maar als ik zo kijk naar wat ik wel kan zien, eh, dan, dan valt dat toch mee van de rebellenkant. En, en worden de, de gevangen genomen aanhangers toch redelijk goed behandeld? Ja, en waar laten ze ze eigenlijk als ze ze niet in het ziekenhuis hebben liggen? Nou ja, er worden natuurlijk in gevangenissen gestopt. Er is een, een grote gevangenis in de stad Zavia, daar zitten er veel. En er is, een, er is ook een gevangenis hier in Tripoli, daar zitten er ook een aantal. Um, uh, ja, daar worden ze gestopt. Sommigen zullen worden vrijgelaten. Ik heb ook gehoord dat er al veel zijn vrijgelaten. vrijgelaten. Anderen die ja, duidelijk gemoord hebben, om het zo maar te zeggen... Die, uh, die zullen voor de Libische rechter worden gebracht. Intussen is Gaddafi nog altijd zoek. Hè? Welke geruchten doen de ronde over zijn verblijfplaats? Ja, nou ja, onderhand al te veel om op te noemen natuurlijk. Uh, we hebben het allemaal genoemd. De tunnels uh, over de grens, in het zuiden van het land, in Seerthe. Uh, de, uh, de leden van de Nationale Overgangsraad zeggen nu van... nou, wij weten waar hij is, um, maar hebben dat niet gezegd. Dus uh, ja, de Nationale Overgangsraad heeft in het verleden wel vaker uh, allerlei dingen beweerd. Um, ja, we zullen het wel zien wanneer Gaddafi gepakt wordt. Ik heb geen flauw idee. Nee. De Nationale Overgangsraad heeft gezegd dat er uh, zo'n 50.000 doden zijn gevallen. Is dat een betrouwbaar cijfer? Nou, dat lijkt me echt volledig overdreven. Ik, bedoel, uh, ik weet niet vanaf wat, wanneer ze beginnen met tellen, maar uh, ik ben natuurlijk twee weken geweest. En de afgelopen twee weken is eigenlijk uh, ja, de hoofdstad gevallen. Hè, en Ook andere steden zijn gevallen. En ja, er waren doden. Uh, maar uh, ik heb nooit het idee gehad dat het in de buurt kwam van dat soort aantallen. Ja. En dan, dan is men ook van plan om, om wapens langzaam te gaan innemen. Is dat al reëel om te denken dat dat kan? Of, of, of zou het inderdaad zo zijn dat Libiërs er inmiddels al wel klaar mee zijn en blij zijn dat ze hun wapen kunnen afgeven? Nou ja, kijk, als ik hier persoonlijk zou wonen en ik zou een gezin hebben om te beschermen, zou ik mijn wapen niet afgeven. Er staat natuurlijk heel veel te. te, te, te uh... Er komen hier, er zijn verschillende tegenstellingen. Er is een tegenstelling tussen, tussen de verschillende rebellengroepen. Er zijn tegenstellingen, gewoon uh, etnische tegenstellingen in het land. Al zijn die een stuk minder dan in Irak. En um, um, ja, de situatie is nog heel, heel onduidelijk. En dan kan je maar beter een, een wapen in je keukenkastje hebben liggen... Uh, dan, dat je, uh, dan dat je dat inlevert voor een paar, uh, paar grijpstuivers. Thomas Erdbrink deed de afgelopen weken verslag vanuit Tripoli. En is onderweg naar huis. Thomas, goeie reis. Dankjewel. Het is twaalf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Hij trad op bij de inauguratie van Obama. Hij was een van de laatste muzikanten uit de tijd van de Mississippi Delta Blues. De oorspronkelijke slavenmuziek. We hebben het over David Honeyboy Edwards. Afgelopen maandag overleed deze blueslegende op 96 jaar leeftijd. Laten we maar eens luisteren naar zijn Sweet Home Chicago van het album Mississippi Delta Bluesman. Lana, California, sweet home, Chicago. I don't drink it cause I'm dry, babe. I drink it cause I'm blue. I tried pretty well this morning. I can't get along with you when I said, hey. Baby, don't you wanna go? Lana, California. Sweet home Chicago. She's my good gal over there. I'm gonna ring up, Shiny. She's my good gal over there. Elgin West Hell, Elgin West Hell, that fool you East Monroe somewhere. I believe, I believe my time. believe I believe my time ain't long All the time I don't want no woman Staying drunk all the time Well, you stay drunk so much I believe that fool Gonna lose a mind Kan niet. Sweet Home Chicago van David Honeyboy Edwards. Die eh, tot eh, vorig jaar, 95 jaar oud was hij, nog optrad. In 2010 won hij ook nog een Grammy Award voor zijn gehele oeuvre. En hij overleed dus afgelopen maandag. Flinke domper voor de Nederlandse roeiploeg hebben de blues. Door voedselvergiftiging bij een van de roeiers... lijkt zelfs plaatsing voor de Olympische Spelen verkeken. is de verkeersinformatie bij de ANWB, John Zahoka. Fiel op de A1 richting Amsterdam bij knopdoevlaag 2 kilometer na een ongeluk. Op de A12, de Duitse grens richting Arnhem, rijdt het langzaam over 3 kilometer... tussen Westervoort en knopend Waterberg. De A15 naar Europoort op drie plaatsen langzaam rijden. Bij harksveld giezendam 2 kilometer, 2 kilometer bij Sliedrecht... en verderop nog eens een keer 3 kilometer bij Spijkenisse. en Nissen. En nog een korte fiets op de A28 naar Utrecht. Daar staat bij Amersfoort 2 kilometer. Ja, nergens nog geschoten? Nee, nergens geschoten. Tenminste, althans, er is nog niks gemeld. Goed zo. Zeg, het is wel wat drukker dan we gewend zijn eigenlijk. Wat verwacht je voor half negen? Nou, toch eigenlijk niet zo gek veel problemen, Marcel. Ik denk, want niet iedereen is nog aan het werk. De regio Noord is nog met vakantie. is de scholen nog. Ik verwacht rond half negen niet meer dan 50 kilometer. Johnson Hocka bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Twaalf minuten voor zeven. Kinderen van een basisschool in Almere moeten dit schooljaar verplicht een schooluniform aan. Ongeveer 30 leerlingen van basisschool Busy Kids Basic. Oké, okay, gaan vanaf volgende week gekleed in een, de kleuren rood, wit en zwart. Volgens de directie van deze particuliere school, want daar gaat het om: worden kinderen vaak gepest om hun kleding. En worden ouders op kosten gejaagd om trendy kleding aan te schaffen. Maar deze moeder die ziet het allemaal wel zitten. Ik vind het heel erg leuk eigenlijk. Ik vind het gewoon super. Omdat ik uh, opgegroeid ben in Suriname. Ik ben ook daar op school geweest. En daar heb ik altijd een uniform gehad. En dus is het heel erg uh, eigenlijk bekend en vertrouwd voor mij. En ik vind het gewoon geweldig dat zij dat doet. Ik vind het helemaal goed. Een van de ouders van de leerlingen die dus straks een verplicht schooluniform moet gaan dragen. Een ideetje van de directrice van Busy Kids Basic, Jacqueline Imminga. Ten eerste uh, wordt er heel vaak geplaagd en gepest kinderen over hun kleren. Sommigen hebben hele dure kleren, anderen hebben goedkope kleren. Uh, de ene vindt dit mooi, de andere vindt dat mooi. En dan kom je wel eens binnen en dan heeft een kind iets aan... wat ze niet zo mooi vinden. En um, ja, toen dachten wij van zo'n schooluniform is in heel veel landen... hebben ze dat en dan zijn alle kinderen gelijk. En uit heel veel onderzoeken blijkt gewoon dat kinderen dan elkaar minder pesten... omdat ze er allemaal gelijk uitzien. Maar is het niet zo dat kinderen altijd wel wat weten te vinden om te pesten? Nu gaan ze weer op dat rode haar letten. Uh, dat valt wel mee. Het is natuurlijk zo, wij zijn een school met hele kleine klassen. En dat houdt in dat je dan toch heel direct kunt corrigeren als er gepest wordt. Dus op zich wordt hier al veel minder gepest dan over het algemeen. Omdat op het moment dat kinderen ja, dit soort gedrag vertonen... wordt er onmiddellijk ingegrepen. Maar ze denken bijna eeuw terug in de tijd... Uh, nee, ik denk een stapje vooruit. Ik denk als je landelijk kijkt, start men de discussie nu ook op... dat het misschien wel handig zou zijn om op veel meer scholen een schooluniform te gaan dragen. Die discussie is een paar jaar terug al een keer geweest. En nu merk je dat die weer gaande is. Wij waren er al mee bezig voordat we er weer wat van hoorden. Maar men is daarmee bezig omdat het toch een soort eenheid in de groep maakt... Directeur Jacqueline Imminga van de particuliere basisschool Busy Kids Basic in Almere. verslaggever Roger Dankerlui van Omroep Flevoland. Busy Kids Basic is overigens niet de eerste basisschool in Nederland die een schooluniform verplicht stelt. Dat gebeurt ook al bij de British School in Den Haag. En dan die Nederlandse roeiploeg die kreeg bij de wereldkampioenschappen in Slovenië een flinke klap te verwerken. Lichte vier zonder stuurman geldt al enkele jaren als medaillekandidaat bij de Olympische Spelen van volgend jaar. En ook bij het WK werd gehoopt op eremetaal. Maar na het afhaken van Roland Lievens door voedselvergiftiging sloeg de paniek toe en werd de halve finale zelfs niet gehaald. En daarmee wordt ook het bereiken van Londen een stuk lastiger, zo constateerde verslaggever Ragnar Niemeyer. Het weer is mooi, oké, okay, er staat wel wind op het water... maar het is goed toevallig het meer van Bled. Een toeristenstadje niet ver van de Oostenrijkse grens. En bussen voor roeiers, publiek en journalisten rijden af en aan. En dan moet het echte werk eigenlijk nog beginnen. Toch zit de Nederlandse WK-ploeg nu al in de hoek waar de klappen vallen. En dan gaat het niet over de vrouwen, acht die gisteren werd doorverwezen naar de herkansingen, maar over de lichte vier bij de mannen vandaag, een van de drie prioriteitsboten van de Roeibond. Maar werd gehoopt op eremetaal misschien wel, zit het WK erop, voor het goed en wel is begonnen. In de herkansingen was de derde plaats niet goed genoeg voor de halve finales... en ook plaatsing voor de Olympische Spelen is nu hier in Slovenië niet meer mogelijk. Een klap voor de vier die al met veel tegenslag kampte dit jaar. En dit keer haakte Roland Liefens af met, na alle waarschijnlijkheid, een voedselvergiftiging opgelopen in het hotel. En dat kon Vincent Muda er niet bij hebben. Ja, de baal je wel van. Ja, met metaal, ik zit dan zelf, uh, ik krijg heel veel stress in mijn hoofd. Ik heb slecht geslapen vannacht, want ik, uh, je maakt je zorgen eigenlijk om dingen die er nog niet zijn. Ik probeer dan wel oefeningen te doen en positief te denken. En het lukt dan wel even, en dan val je in slaap, maar dan word je weer wakker, je schrik wakker. Op een of andere manier blijf ik daarin gaan hangen. Nu heb je geen halve finale, geen olympische kwalificatie. Uh, ja, dat klinkt niet best. En dat is het ook niet. Nee, dat is het zeker niet. Nee. Maar... Wat nu? Nou, er leiden meer uh, wegen naar de Olympische Spelen. Dus, uh, voor... leg, leg eens uit voor de mensen. Je kan volgend jaar nog, paar, nog uh, kwalificeren voor de Olympische Spelen... op het uh, Olympische kwalificatietoernooi in Lutern. En daar zullen wij gewoon uh, goed uh, moeten vechten voor die plek in de Spelen. En wat misschien een, een waardevolle les kan zijn voor, voor de Nederlandse equipe is geheel is als een hotel te kamp heeft met voedselvergiftiging en je wilt het risico van mij dat je ziek wordt gewoon een ander restaurant gaan eten en niet in het hotel blijven nog drie dagen eten. Ja, de kans dat je iets verkeerd eet is best groot dan. Het mogen duidelijk zijn. Er is iets mis in het hotel van de Nederlandse ploeg en niet alleen bij Nederland, ook bij de Denen en de Duitsers die er slapen vallen roeiers uit. De vraag die beantwoord moet worden is of het verstandig is dat Nederland in het bewuste hotel blijft of is gebleven de afgelopen dagen. René Meinders, de technisch directeur van de Roeibond. Nou, we hebben natuurlijk alles naar eens overwogen, maar het moet, moet ook nog, uh, nog kunnen. En ik denk dat we wel alle maatregelen genomen hebben uh, die we die we konden nemen. En, uh, en er zijn er ook na naar, naar de uitbra eerste uitbraak, zeg maar, zijn, er ook weer, zijn er ook geen nieuwe gevallen bijgekomen. Dit moet ja, toch binnenkomen als een, als een enorme klap. Ja, dit is een, een, een koude douche uh, natuurlijk. En, en vooral uh, de, laten we zeggen, de, de manier uh, waarop. Ja, dat we op het allerlaatste moment toch een invaller erin moeten zetten... en het dan net niet, uh, net niet halen. Ja. ja, erger kan het niet bijna. Het is jou bekend, het is mij bekend... dat na afloop van Luzern, waar die lichte vier ook linksom of rechtsom... zeer tegenvallend presteerde, dat de NOC niet tevreden was. Ik bedoel, jij hebt iets uit te leggen, lijkt me, of niet? en Je snapt hoe ik het bedoel. Aan mensen zoals Maurits Hendricks, de technisch directeur bijvoorbeeld. Want die komt hier deze week ook kijken. Had verwacht een finale plaats. Die is er niet. Nee, maar de, de, de, ik, ik weet ook niet of het zo, zo heel veel te doet. Want de, de, ook voor de visa. Ze zullen het volgend jaar moeten laten zien. Uh, er is nog een achterdeur. En uh, daar moeten ze doorheen. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Naar de Volkskrant. Het plan van premier Rutte om van de randstad één grote provincie te maken lijkt van de baan, schrijft de krant. De hervorming zit in impasse. Het plan was om de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland te laten versmelten. De delegatie van de regering onderhandelt nu in het Katshuis met lokale bestuurders. Het idee voor een versmelting is losgelaten. Wel wordt er nog gesproken over een verregaande samenwerking. Minister Donner van Middellandse Zaken wil nog niet met concrete plannen komen. Goed nieuws voor zakelijke automobilisten met een zuinige auto. Het kabinet wil de lagere bijtelling van 14 tot 20 procent in stand houden. De regering komt daarmee terug op een eerdere bezuiniging zegt de staatssecretaris Wekers van Financiën... in een interview met Autoweek en het AD. De AD schrijft over. Wie na juli 2012 een nieuwe zuinige auto krijgt... mag nog vijf jaar profiteren van een lage bijtelling. Volgens de staatssecretaris hebben de Lease-rijders dus nog tijd genoeg... om een nieuwe zuinige auto uit te kiezen. Pas als de leaseauto's worden doorverkocht... dan moet de eigenaar een hoger belastingtarief gaan betalen. Er is geen Duitse geldschieter meer voor het grootste windmolenpark dat in de Nederlandse zee moet komen. De Duitse windturbinebouwer Bart geeft zijn aandelen in het plan op. Daardoor komt het megaproject volledig in Nederlandse handen. En eh, kan het wellicht makkelijker worden om nieuwe investeerders te vinden. Financieel Dagblad schrijft dat de zwakke financiële positie... van de Duitsers vragen opriep bij de beleggers. Maar nu ook de Duitsers uit het vizier zijn... staan de Nederlandse energiebedrijven niet te springen... om te investeren in het windpark voor de kust van Schimonnekoog. Bedrijven twijfelen of het megaproject wel rendabel zal zijn. Dagblad De Pers schrijft over plannen voor complete steden in hoge torens. Rond 2050 leeft twee derde van de wereldbevolking in steden. De druk op grondstoffen en milieu zal toenemen. Hoogbouw is dan de oplossing, meent de krant. Hoge gebouwen die alles hebben wat een stad ook heeft, maar wel oppervlakte besparen. Het is de architectuur van de toekomst, oftewel arcologie, een samenstelling van architectuur en ecologie. Twee Spaanse architecten bedachten bijvoorbeeld de Bionic Tower, toren van 1200 meter hoog met 300 verdiepingen. Er is plaats voor 100.000 mensen, dat is even groot als Leeuwarden of Delft. De AIVD houdt Talita van Zon in de gaten omdat ze een internationaal escortbureau zou willen opzetten, schrijft de Telegraaf. Verschillende getuigen zouden volgens de krant door de AIVD zijn gehoord over de achtergrond van het Nederlandse ex-fotomodel. Een vriendin van Van Zon deed begin dit jaar aangifte bij de Marechaussee omdat ze onder valse voorwenselen naar Tripoli zou zijn gelokt en daar zou zijn verkracht. Vorige week kwam Van Zon in het nieuws doordat ze in Tripoli gewond was geraakt. Ze was op bezoek bij Mutassim Gaddafi, de zoon van Muammar Gaddafi... waarmee ze een relatie had. Nederland bepaalt de leeftijd van jonge asielzoekers... aan de hand van botonderzoek. En die methode is omstreden, meldt trouw. Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Hammar Berk... noemt het botonderzoek onvoldoende precies. Medische specialisten buiten Nederland hebben kritiek op de methode, zegt Hammarberg. Berk. In Nederland roept de stichting Medisch Advies Collectief dat al jaren. Immigratie en Naturalisatiedienst IND wilde niets van weten. Die gaat volgende stichting onverstoorbaar verder met het omstreden botonderzoek. Ja, de uh, Wins had erop over de oorbellen van uh, prinses Maxima. Zijn het nou bloemen? Of misschien kunstwerkjes met een opzienbarende vorm. Het is allemaal op de voorpagina, maar de grote foto. Schalende prinses Maxima opende gisteren met bijzondere knalgele oorbellen in ook maar het blijf van mijn lijfhuis, het Oranje Huis. Combineerd met gele schoenen en een geel tasje zie je de Canarie, gele oorbellen, de prinses, al oh dus het AD. En op de voorpagina van de Volkskant nog een foto uit de Tripoli. Daar is eindelijk weer geld beschikbaar. De banken hebben weer geld. En dus verdringen de Libiërs zich voor het loket om daar geld te halen bij de bank. En mevrouw aan de andere kant van de balie raakt lichtelijk in paniek. Oh jee. Zo dadelijk, nationaal van 7 uur, gaan we het hebben over die wapenvergunningen. De korpschefs hebben eigenlijk geen idee hoe het daarmee staat, want ze kunnen dat helemaal niet controleren. Het systeem is er niet voor geschikt. Straks ook politieke reacties. De radio zoekt stemmen. Nou, kerel, gevonden.